Kasper Meijer met het NOS-journaal. Meer dan 30 jaar na de Amsterdamse Belmar-ramp ...krijgen nabestaanden en andere belangstellenden inzagen in archiefstukken die tot nu toe geheim waren. NSC-leider Omtzigt had gepleit voor het vrijgeven van de stukken. En verkeersminister Matlener geeft daar gehoor aan. Een deel van de geheime dossiers zijn vanaf vandaag in te zien in het Nationaal Archief in Den Haag. Op 4 oktober 1992 stortte een vrachtvliegtuig van de Israëlische maatschappij El Al neer op twee flats in de Amsterdamse Belmer. 43 mensen kwamen om het leven. Bij een Israëlische luchtaanval op een tentenkamp in het zuiden van de Gazastrook zijn volgens Hamas zeker 40 Palestijnen om het leven gekomen. Volgens persbureau Reuters had het kamp vol met Palestijnen die uit andere delen van de Gazastrook zijn gevlucht. Het Israëlische leger zegt dat de aanval was gericht op een hamas commandocentrum De Amerikaanse oud-filmproducent Harvey Weinstein is met spoed geopereerd aan zijn hart. Weinstein zit in New York in de cel in afwachting van een nieuw proces over de zedenmisdrijven waarvan hij wordt verdacht. Weinstein kreeg vier jaar geleden 23 jaar cel opgelegd voor het verkrachten van twee actrices. Maar die uitspraak werd geschrapt omdat Weinstein geen eerlijk proces zou hebben gehad. In Duitsland, net over de grens bij Enschede, heeft een hond de politie naar twee lichamen geleid. De hond was in de gemeente Gronau aan het graven in een maisveld en vond een laars. Daarop werd de politie ingeschakeld, die later de twee lichamen aantrof. Het zou gaan om twee mannen. Het is niet duidelijk wie ze zijn en hoe ze om het leven zijn gekomen. Het weer vannacht vrijwel droog. Het komt af naar een graad of 12. Komende dag start droog, maar in de middag gaat het in het westen en noorden regenen.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 geen bloementuin in bloeit, niet een uit duizend nachten Geen uitgestoken hand, niet, niet het, het eind uit. van al mijn wachten Nee, meer nog dan ik eigenlijk toegeven wil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 Someday. Oh yeah, all I do each and is thing Oh yeah, of all the times I close the doors To keep my love with door If you can't forgive the past, I understand that Can't understand why I did this to you And all of the days and the nights, so I regret it I never showed you my love. I showed you my love. that's what I, born I Holding I you love. right by my side. Right by with my the morning always comes too soon. Way. Then Baby, yo no tengo apuro, vamos a hacerlo de a poquito. Pégate con disimulo. que si el miedo te lo quita Doordat ik ons vol zijn verkloot Ik zocht er veel naar aandacht en ik was zo'n idioot Dat het leek alsof ik jou niet meer zag staan En ik ving je onbereikbaar en is alles misgegaan Sinceridad, tu te fuiste sin necesidad Tu volviste sin necesidad Pero tú te fuiste con tu ausencia y tu soledad Ik weet soledad. dat ik er niet altijd voor je kon zijn Als je zonder jou ga ik dood van de pijn Want toen ik je zag op die eerste dag was ik zo verslag Ik viel je in mijn armen maar ik weet niet hoe je vrouw van jou Voy a je? Marise, que voy liefste bel ik jou om te zeggen dat ik het allermeest van je hou Por eso olvidarte, porque sinceramente duele Si tu no estás la soledad, gana el combate La luna no sale si no te vuelva a ver denk ik om jou te vergeten Ik heb al dagen niet geslapen of vergeten Ik ben al onder de eens aan mij bezweken De maan komt niet op als jij er niet meer bent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 Er was een donder, een bliksem, een slag toen ik je zag. Ik ben veranderd, een ander, sinds die hele lach. Ik geef me over, je hebt me verzetten, het heeft geen zin. Ik ben veranderd, een ander, en dit is pas het begin. Want je hebt... Het met me doet. Dat kun je ook niet weten. Ik heb je pas een keer ontmoet en toen heb je mij misschien. Ja. All the best pills show us